بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد فانظر خافت المتابعين ان شاء الله اوفر جمع الصلاه Jam'a bena salateen, dus het samenvoegen uh, tussen, of het samenvoegen van twee gebeden. Hij zegt, as en al-mushtarakateen. Ik heb het vertaald als, naast gebeden. Mushtarakateen, eigenlijk betekent het in het Nederlands, uh, mushtarakateen, ze, ze delen of ze hebben wat gemeen. En dat is tijd. En daarmee bedoelen de fuqaha. Zuhl en Asad. Dit zijn. Twee gebieden. Die bij elkaar horen. Is het weer geruis? Horen jullie geruis? Is dat ook bij uh, zuster Amina? Ja, dan ligt het aan... Uh, ja, ligt, ligt daar aan. Uh, Zohrin Asar is een eh uh, en muschereketijn. En Maghrib en Isha zijn ook salatijn en Dus Zohrin Asar zijn apart, ze horen bij elkaar. En... Maghrib en Isha horen bij elkaar. Fajr is apart. En Asr in Maghrib kunnen we niet zeggen, ze zijn salatijn, musterakjetijn. Asr in Maghrib, ze dus gaan niet samen. Dus alleen Zor en Asr gaan samen en Maghrib en Isha gaan samen, klaar. Ze kunnen niet zeggen Zohr gaat samen met Maghrib, of Asr gaat samen met Maghrib, dat gaat niet. En dat heeft te maken met de, uh, met het gebedstijd. Na het Zewel begint het Doher, dus de middag, gebeden, hebben we twee gebeden, het Doher en Asr. Avond gebeden hebben we Maghrib en Isha, ochtend gebed is Fajr. Of Sobh. Waarom zegt hij dit? Uh, om duidelijk te maken dat we alleen uh, de naaste gebeden kunnen samenvoegen. Dus alleen Zohar en Asr kunnen we samenvoegen. Of Maghreb en Isha. We kunnen niet Asr en Maghreb samenvoegen. Dat gaat niet. Hij zegt: het is een rokza. Rokza betekent vergunning, verlof, toestemming. Allah hij maakt iets toegestaan voor ons vanwege uh, omdat het zwaar is. Daarom. In onze madhab is het dus het samenvoegen uh, van de gebeden is een rokza, verlof. Of vergunning. Maar het liefst doe je het niet. Waarom? Het liefst bied je de gebeden op hun tijd. Maar als je niet anders kan, uh, dan is het toegestaan. Hij zegt... En het samenvoegen van de gebeden van de naaste gebeden kan alleen aan land. Dus niet op zee. Dus als je op een boot bent of een schip, kun je niet uh, gebeden samenvoegen. Waarom niet? Omdat als je rijdt op land, ja, je bent aan het reizen, meestal is dat op een rijdier. Of op een voertuig. Dan is het. Uh, lastig om. Je kan niet op een kamer gaan bidden. Of een paard. Of in, uh, in een auto. Dat gaat niet. Of in een bus. Je kan niet normaal gaan bidden. Want het rijdt. Uh, maakt bochten. Uh, het is onhandig. En het is zwaar. Daarom is het. Hebben we een, een, een rogza hiervoor. In de sharia. Maar op zee. Als je in een schip uh, bent. Dan kun je gewoon normaal bidden. Het is alsof je in een grote kamer bent. Als je het zo kan stellen. Alleen. Moet je wel. Met de qibla bewegen. Als, de, als het schip beweegt. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Bij een schip. Dat hij bochten maakt. Of dat gaat heel traag. Dat kun je allemaal bijhouden. Daarom. Mag je niet samenvoegen. Want die, die hinder. Of die last. Die, die de, de, de moeite. Die je daarvoor moet doen. Bestaat niet bij een schip. Of is heel, heel weinig. Daarom telt het dan niet. Maar aan land wel. Dus het samenvoegen van. De naaste gebeden kan alleen aan land. En dan geeft hij een voorbeeld van hoe we, uh, hoe we uh, gebeden kunnen samenvoegen. Hij zegt als ze wel plaatsvindt. De zowel is, dat betekent als de zon de, zijn toppunt heeft bereikt. Als de zon opgaat, het blijft omhoog gaan, dan bereikt het haar toppunt. En dan blijft het een tijdje op die toppunt. Het gaat niet meer hoger. En dan zakt het. Zodra het zakt, om weer onder te gaan, dan is er sprake van zowel. Dat is een Arabisch woord voor, het heeft haar plek verlaten, zeila. Dus het verlaat haar toppunt en het gaat weer zakken. Dan begint de door tijd. Hij zegt, als de zewer plaatsvindt, terwijl de reiziger in een herberg is. Herberg, in het Arabisch, in het Arabisch staat het minhel. Minhel, wat is minhel? Uh, oorspronkelijk werd dat ge gegeven aan een oase. Oase, dat werd gezien, uh, minhut was het woord voor oase. Maar later is het woord veranderd of werd het gebruikt voor herberg of hotel. Dus waar je overnacht als je een reiziger bent. Ja, vroeger de Arabieren voor hun oase, dat noemden ze minhel. Maar later is dat woord minhel, letterlijk betekent het oase, maar het is gebruikt voor alles waar je stopt als je reiziger bent, of er nou water is of niet. Dus hij geeft een voorbeeld voor het samenvoegen uh, van, het, uh, van de gebeden, zegt hij, als ze wel plaatsvindt terwijl de reiziger in de herberg is, of hij is aan het rijden en hij heeft de intentie om te rusten, dus de uh, uh, kant uh, te leggen na dat ondergaan. Ja, dus je bent in de hotel, ja, en je gaat reizen en je wilt. Hij gaat pas stoppen met reizen, dus hij gaat uitrusten als, je, als de zon al is ondergegaan. En hij vertrekt naar de zowel. Dan hoor je, hij geeft een voorbeeld van Jem'a Sori. Jem'a Sori heb ik vertaald als figuurlijke uh, samenvoeging. Want het is eigenlijk geen samenvoeging. Want je bidt door het doord, einde van zijn tijd. Dus stel je voor, het dover begint van 1 uur in de middag tot 3 uur in de middag. En om 3 uur tegelijk, begint ook as -gebed. Dan reis jij, dus je vertrekt om 1 uur, of kwart over 1. En dan ga je uitrusten, of je rust uit. Na zonsondergang, dan hoor je de gebeden samen te voegen. Hoe uh, voeg je ze samen? Je bidt zo net voordat de tijd van zorg voorbij gaat. Dus je bidt 10 minuten of 8 minuten voor 3 uur. En dan ben je klaar met het gebed en dan bid je gelijk, Assen, als de tijd van Asr ingaat, dus om drie uur. Hier heb je niet letterlijk samengevoegd, want je hebt door binnen zijn tijd gebeden en Asr ook. Dit is Jem, sorry. Daarna geeft hij een ander voorbeeld. Hij zegt: Zo ook als de reiziger van plan is om te rusten na de isfiraar en voor zonsondergang. In ieder geval. Zijn voorbeelden zijn een beetje onduidelijk. Waar het om gaat is. Als je reiziger bent. En jij weet van. Ik zal stoppen. Dus uitrusten. Want vroeger gingen ze. Uh, door, door de dag heen reizen. En als de avond werd. Gingen ze dan uitrusten. Tot de ochtend. En gingen ze weer verder reizen. Vandaag de dag kun je in het, uh, Vergelijken met bijvoorbeeld als je rijdt met de auto, wanneer je gaat parkeren om te eten en uh, je te, jezelf te verzorgen, je kinderen te eten te geven, gewoon om uit te rusten als je bijvoorbeeld 300 kilometer gaat rijden. Hoe doe je het dan als je bijvoorbeeld vol door gaat rijden? <coughs> En je weet dat je gaat stoppen na dat je er bent of dat je echt die lange pauze neemt van een paar uur, pas na Maghrib. Dan stop je sowieso, moet je stoppen, dan doe je jam. sorry. Dan ga je, uh, de voorbeeld die ik net noemde, Dan dus ga je net voor drie uur bijvoorbeeld, ga je tien minuten daarvoor doorbidden. En dan wacht je een beetje en dan beetje je Aser. Om drie uur of een minute, paar minuten over drie. En dan heb je een figuurlijke uh, samenvoeging gedaan. En dan ga je weer verder rijden. Maar als je bijvoorbeeld je vertrekt naar Zohar. En je gaat pas na Maghrib Ga je uitrusten. Ga je lang parkeren. Of ga je overstappen. En je moet een uur wachten op de andere voertuig. Dan beetje je Zohar en Asr. Dan beetje je Zohar in zijn tijd, Of zijn juiste tijd. En Asr beetje in zijn daruriteit. In zijn tijd van noodzaak. Want Al Asr heeft twee daruriteiten. Qua het samenvoegen van gebeden. Na nou Esfiraar dus als de zon, als de schaduw of de zonneschijn wat schijnt op de muren donkerder wordt dan normaal, dus dan uh, in, in de middag, dus donker en zo. En de tijd van de aser is ook na zon en voor de aser tijd. Dus als jij Zohar op tijd gaat bidden, en je kan alleen naar na in zijn, in zijn doorlijke tijd bidden, dus alleen naar Isfiraar. Dan mag je Zohar bidden en daarna Asr bidden. Dus je voegt het samen en dan ga je reizen. Of je bidt Zohar op tijd en je bidt uh, Asr als je gaat uitrusten en dat is naar Isfiraar. Het maakt niet uit, want beide heb je gebeden in hun valoriteit. Begrijpen jullie dit? Maar als je bijvoorbeeld, jij komt, jij stopt, jij stopt in de ichthyaliteit van Aser. Dan mag je niet samenvoegen. Dan bid je door op tijd en Aser op tijd. Als je Aser samenvoegt met door, moet je aser opnieuw bidden. Verder gaat hij niet... Uh, ...op in over andere zaken... ...over de Maghrib en Hesha. Dat gaan we inshallah in latere boeken behandelen. Dit is voor reis. In onze het ...mag je samenvoegen... ...ook al reis je een afstand... ...minder dan 77 kilometer. Dus als je reist... ...je gaat buiten je stad... Dan mag je samenvoegen. Als er noodzaak daarvoor is. Er is ook een, een beroemde een meningsverschil in de methode. Mag je alleen samenvoegen. Als je echt je stopt en je moet gelijk weer vertrekken. Je kan niet lang blijven pauzeren. Of mag je altijd samenvoegen ook al. Dan zal je heel lang niet verder wijzen. Je, je zal een heel lange pauze nemen. Dit zijn twee bekende meningen. En volgens mij de bekendste is uh, dat het geen voorwaarde is. Dus het is geen voorwaarde om samen te voegen dat je heel snel weer gaat trekken. Dus ook al blijf je lang pauzeren, dan kun je ook samenvoegen. En dan gaat hij het hebben over het samenvoegen vanwege andere redenen dan reis. <coughs> hij zegt, de maghrib en Isha gebeden kunnen samengevoegd worden regend regen. En deze jam'a is geen jam'a sorry, maar jam'a taqdim. En wat betekent dat? Dat is uh, dat je samenvoegt en het ge eerste gebed daaraan voeg je het tweede gebed. Dus bij Zohid voeg je Asr in de tijd van het, van het eerste gebed, En bij uh, Maghreb en Isha voeg je Isha aan Maghreb toe. Dus wanneer je Maghreb. Op zijn juiste tijd bidt, uh, je ook gelijk, Esa. Maar deze samenvoeging voor vanwege re regen is alleen geldig voor Maghreb en Isha gebed. En het is mijn doel. Vanwege regen, wat voor regen? De Olammen hebben gezegd, regen wat de meeste mensen. Uh, Waardoor de meeste mensen hun hoofd gaan bedekken met een paraplu, met een muts, met een regenjas. Maakt niet uit. Als deze regen plaatsvindt voor het Maghreb gebed, als deze regen gebeurt na het Maghreb gebed. Of tijdens het Maghreb gebed, dan kunnen we niet Maghreb en Isha samenvoegen. Want uh, we hebben intentie nodig. Dus om te kunnen samenvoegen, moet je intentie maken dat je Maghreb en Isha gaat samenvoegen voordat je Maghreb begint. Je kan niet tijdens uh, het Maghreb gebed de intentie maken, want dan is het al te laat. Dus als deze regen gebeurt. Uh, voor de maghalet. En de mensen maken intentie. Of de imam in ieder geval. Maakt intentie om de gebeden samen te voegen. Dan is dat geldig. Hij zegt. Dit geldt ook voor regen wat daadwerkelijk valt. En ook. Verwacht de regen. Dus als wij weten dat de regen gaat vallen door de uh, wetenschap die wij nu hebben. En uh, hij zegt li karina Carina betekent een bijteken. Een teken wat wij kunnen zien. Iets wat altijd parallel samengaat met de gebeurtenis. Hij zegt als, dat, als, als er een zoon carina is, dus een teken dat het nu gaat regenen. Dan mag je ook samenvoegen. Dus of het regent daadwerkelijk. Of er is een uh, grote kans dat het zal regenen. Dan mag je samenvoegen. Dus dit geldt voor een excuus voor regen. Of als het donker is. Ik weet niet wat voor tekenen dat zijn. Want ik heb dat één keer in mijn leven meegemaakt. Dat er een imam, uh, dat een imam een gebed samenvoegt. Niet in Nederland, maar hier in, uh, in, uh, in Engeland. Toen regende, regende het heel erg. Er was een cve imam En hij heeft samengevoegd. Er waren bepaalde het mensen die hem beristen, maar hij had zich geen gehoord. Wat ik heel goed van hem vond. Hij zei: Ja, hoe, hoe kun je dat maken? Waarom ga je niet eens op tijd bidden? Hij, hij praat niet eens terug met. Ja, sommigen doen het, sommigen doen het niet. Bijvoorbeeld in Nederland heb je, heb je van hen die Arabisch lezen en Arabische literatuur, die weten het wel. Maar hier heb je meestal die geen Arabisch kunnen dus. En daarom reageren ze ook zo. De tweede reden is als het donker is en modder. En moeder kun je ook PS doen op sneeuw, want wat is de reden, hij zegt, dat de meeste mensen, je kan niet normaal gaan lopen. Je kan niet normaal lopen. In, uh, in zijn uitleg op Khalil zegt hij, Allah, hij zegt, als de meeste mensen hun, hun, hun, hun sandalen of schoenen uitdoen, als die moeder zo erg is, als moeder is. Dan ga je niet met je schoenen lopen, doe je ze uit. Dan loop je gewoon op blote voeten. Die kun je makkelijker schoonmaken dan je schoenen. En vroeger waren de meeste straten alleen maar modder. Je had geen stenen, stenen bestrating, had je niet. Alleen in Andalus. En Andalus had je ook alleen in bepaalde grote steden, zoals Cordoba en Toledo en in Isbiria. Dus dat gaat ook voor sneeuw. Of als het heel glad is, dan, dan, uh, en het is, hij zegt, het is donker. Donker, dus het, het is, het is uh, lastig om te lopen naar de moskee. Want dit gaat voor jamaa. Dit gaat niet voor als je alleen thuis bent, dan mag je niet samenvoegen. Want je bent thuis, Wat, welke moeite heb je. En dit gaat alleen voor uh, maghrib en isaar gebeden, want... Dan zijn de meeste mensen thuis. Dit gaat niet voor Zoghrin uh, Asr. Je mag niet de Asr samenvoegen als het regent. Ook al is het is, is een, is een storm. Waarom? In de Medic heeft gezegd: Want de Asr, die tijden zijn tijden dat mensen actief zijn, aan het werk, uh, boodschappen doen. Ze zijn op straat meestal, ze zitten niet thuis. Maar Maghreb en Isha zijn de meeste mensen thuis. Dus, de excuus en de hinder is er tijdens Maghrib en Isha en niet in de en Aas. Dus daarom mag je alleen samenvoegen en uh, Maghrib in Isha. Dus als het donker is en modder of een andere hinder op straat waardoor je moeilijk kan lopen, mag je ook samenvoegen. Niet als het alleen heel donker is. Dus er is geen verlichting. Het is heel duister. Geen maanlicht. Heel duister. Da als het alleen heel duister is. Het regent niet. En er is geen modder. Of, of andere hinder op straat. Dan mag je niet samenvoegen. En wat betreft. Alleen modder. Of. Iets wat hetzelfde daarop lijkt. Als er alleen modder is, het regent niet en het is niet heel donker. Alleen, er is modder. Dus het heeft gelegen bijvoorbeeld in Nasser, aan de tijd. En net voor Maghreb een half uur is het gestopt met regen. Mooi weer. Geen bevolking meer, maar we hebben geen bestrating. Overal modder. Je zou niet met je schoenen kunnen lopen of je sandalen. Je doet ze uit. Mag je dan samenvoegen. En het is ook niet heel donker. Er is lichting. Maar licht. Mag je dan samenvoegen. Uh, samenvo uh, Hij zegt. Daarover zijn twee. Mashoor meningen. Hij zegt. een van de meningen die zegt. Je mag samenvoegen. Want er is hinder op straat. En de tweede zegt nee, het is niet zo erg. En hij zegt dit is de meest gesteunde mening. Ik weet niet wat de andere problemen daarover hebben gezegd. Oké, okay, hoe doen we deze samen Hoe gaat dat? Uh, Hoe ho ho ho ho wordt dat gedaan? Hij zegt een minaret. Vroeger doen ze deden ze op de minaret er zijn. Niet binnen de moskee, want uh, dat is niet aangeladen om binnen de moskee de zijn er, te doen, want dat heeft geen nut. Want er zijn bedoeld om mensen uh, te melden dat gebedstijd binnen is gaan. En als je dat binnen doet, dan is het alsof je niks hebt gedaan. Dus daarom wordt het buiten gedaan. Buiten de moskee. Dus de, er wordt erzaam gedaan voor de Maghreb, Maar we bidden niet gelijk. Want normaal bidden we gelijk. Dus we doen de erzaam van de Maghreb, We wachten een minuut. Of een halve minuut. En dan doen we iqama En daarna Bidden we de maghrib in de moskee. Maar nu wachten we even. Ja. En dan. Bidden de imam. En de jamaa. Ah. Ze bidden de maghrib. Met de intentie van we gaan samenvoegen. En de imam. In dit, in, en dit is een van de. Gebeden. Waarin de imam. Verplicht een intentie moet maken. Dat hij imam is want hij gaat samen, uh, samenvoegen. Dus de Imam doet intentie dat hij gaat samen, uh, samenvoegen. En daarna wordt er gebeden. Als we klaar zijn met bidden, wordt er adhan gedaan, maar op een stillere manier dan normaal. Wordt er adhan gedaan? pour d et ça pour tes ça xd n hazet de de isa de Azan wordt gedaan in de plein van de moskee. Plein van de moskee. Ik zal jullie laten zien wat een plein van de moskee betekent. Zien jullie deze moskee? Oké. Okay. Dit is moskee in Qairawan. Uh, deze moskee is gebouwd door de Sahaba. Maar toen was hij nog niet uitgebreid zoals nu. Hier is de gebedplaats. Even uh, kijken of ik een... Uh... Hier. Deze gebouw hier is de moskee. Khairawan, in Tunesië. Hier, hier binnen de mens, dus hier is de letterlijke moskee. En uh, hier ook. Maar dit is de plein van de moskee. Normaal wordt de the azan bij minuut gedaan hier. Dus we doen eerst de azan voor de maghreb hier. Ja? En omdat we gaan samenvoegen, wachten we even. En die lengte, of die, die, die, die periode dat we wachten is. Dat je drie rak'at zou kunnen bidden. En daarna wordt de malen gebeden. Als we klaar zijn, doet de muadzin de azan hier op de plein. Niet op de minaret, maar op de plein. Met een stiller geluid dan normaal. En daarna. Uh, bidden we de isa Doen we de ikame natuurlijk. Bidden we de isa En dan gaat iedereen naar huis. Zo gaat dat. En, en uh, het, samen, het samenvoegen van de, van de Maghrib en Gebed hoort alleen in de moskee. Want je moet naar de moskee lopen. Als je niet naar de moskee hoeft te lopen, mag je ook niet samenvoegen. Ja, maar daar gaat het niet om. Wat nu doen ze sowieso de erden doen ze sowieso in de moskee. Dus dat verandert niks. En nu zou je het ook kunnen doen in, in de gang van de moskee. De samenvoegen is alleen in de moskee. Niet thuis. Of als je met de groep thuis bent. Want je hoeft niet naar buiten te gaan. En het gaat erom dat het... Om, om het te verlichten dat je niet iedere dag... Uh, niet iedere dag. Twee keer in de of uh, vier keer uh, door die modder of door die regen moet lopen. Dus de Isha wordt eigenlijk niet op tijd of op, op zijn ja, op zijn begintijd gebeden, maar dit is samenvoegen. Dit wordt samenvoegen genoemd. En de bedoeling is dat iedereen naar huis gaat. Niet dat je daar blijft koffie, thee drinken, tv kijken, voetbal kijken. Want dat, dat heeft geen nut. Dan kun je net zo goed Isha op tijd bidden. Maar de witte gebed bid je gewoon thuis. Want daarvoor hoef je niet in jamaat te bidden. Dat bid je gewoon thuis. Maar dat mag je niet na de Isha bidden. Want uh, de tijd van de witter is na de Isha. En Isha'a tijd is er nog niet in gegaan. Isha'a tijd gaat pas in als de rode schemering verdwijnt. De shafak. En dat is nog niet verdwenen. Ook al zie je het nu niet in deze tijd. Door de lichtvervuiling. Maar door de gebedstijden zien wij wanneer. Dus als Isha'a om 8 uur is. En Maghreb is om uh, half 6. Uh, half ja En we bidden om half zes, Maghreb, en kwartier daarna hier dan naar Isa. En dan gaan we naar huis. Dan heb je nog een, nog een uur of anderhalf uur voor de tijd van Isha ingaat. En dan pas mag je witte bidden. Maar als de witter gelijk naar Isha bidden, moeten ze het alsnog, moeten ze alsnog opnieuw bidden. Want het is niet geldig. Moeten ze het bidden na, na, de, uh, na de tijd van Isha, nadat de Shafak verdwenen is. de auteur, eh, Rahimahullah zegt, hij zegt, Shadili heeft de samenvoeging op Arafa en Muzdalifah heeft hij niet genoemd, en hij noemt het wel, Arafa is een berg, in de buurt van Mekka, nu is het in Mekka, maar vroeger was het niet in Mekka, het was buiten Mekka, <coughs> En Muzdarifa, zo ook, is een plek. Als je op het gaat, dan zie je het allemaal wel. Je moet reizen naar Arafa. En je moet reizen naar Muzdarifa, want je moet daar blijven. Voor een bepaalde tijd. En dan... Voeg je zoger en isa samen en maghrib en isa, dus eerst een uh, beetje zoger en daarna voeg je hazel toe in de tijd van zoger, dus je bent eerst zoger op tijd en dan voor een beetje ook gelijk de het is niet in de tijd van Azer, maar in de tijd van Zohar. Daarom is het ook een samenvoeging. En Maghreb in Isha, bid je eerst Maghreb op uh, de juiste tijd van Maghreb en voeg je Isha toe. In Arafa doe je het zo. Dus je bidt Zohar op de juiste tijd en dan voeg je Asr toe. En als het Maghreb is, bid je Maghreb en voeg je Isha toe. Nee, sorry. Uh, een en, en, uh, en dat is het probleem. Want uh, zaken die je niet dagelijks doet, de fiqh daarvan, dat vergeet je. En vooral als je het uh, bijna nog nooit hebt gedaan. Als je op Arafa bent. Dit wordt herhaald in het uh, uh, hoofdstuk van uh, Hajj. Als je in Arafa bent, voeg je Zohar en Asr. Zohar een je op tijd. En Foukhi Asr toe in Muzdarifa, een beetje Isa, maar voordat je Isa beet, maar in de tijd van Isa, een beetje eerst Maghreb en dan Isa, dus Maghreb beet je niet in de tijd van Maghreb, maar je bitter het. Als de Isha ingaat, dan pas een beetje en Isha. Dus dat is latere samenvoeging. En op Muzalifa doe je vroege samenvoeging. En beide is Sunnah om te doen. En je doet het met twee Azan en twee keer Ikama. Dus je doet Azan voor het Doher en dan doe je Ikama en een beetje Het doher. En dan doe je Azan voor Asr en doe je Ikama en een beetje Asr. Dat geldt ook voor Maledivenese. En dan geeft nog een andere vorm van samenvoeging diegene die bang is dat hij gaat flauwvallen. Ja, iemand hij is bang van ik kan ieder moment flauwvallen. En het is tijd van door dan dit hij door in de en hij is bang als hij gaat flauwvallen of in coma gaat raken. Dat hij pas wakker wordt. Na Maghrib. Dus niet voor Maghrib. Na Maghrib wordt hij pas wakker. Dan mag hij. her bidden op tijd. En daar aan samenvoegen. En dat noemen we dan. Een. een uh, vroege samenvoeging. Of. Iemand die bang is, van ik ga nu heel erg ziek worden, waardoor ik niet meer kan uh, normaal gaan bidden of ik ga gewoon flauw vallen, of heel erg ziek wordt, dan mag hij ook samenvoegen. Dan beet je door op tijd en als het volgt je toe. Of diegene die bang is, van ja, want dan ben je buiten bewustzijn. Als je weet dat je na maar bakker wordt, uh, dan mag dat. Als jij geopereerd gaat worden en je weet dat je onder narcose komt en je weet van de operatie is pas klaar na Maghrib of na Isha, dan ben je door in Assel uh, op de tijd van storm. Uh, dat is toegestaan. Of iemand gaat een rokje op hem doen en hij weet dat, die, dat hij dan buiten bewustzijn is en dat het lang duurt voordat hij weer wakker wordt, pas na Maghrib. Dan mag je dat ook doen. Of iemand. Die vreest van. Hij heeft last van. Zelf. In En hij weet van. Uh, ik ga niet rond de assen. Kan ik niet bidden. Want dan komt. Dan heb ik net gegeten. Of een of andere reden bij hem. Waardoor constant. Of. Uh, ongestructureerd. Komt er. Dus onregelmatig komt er urine uit, of wind, of uh, ontlasting. Ja, hij is incontinent. Dan mag hij ook samenvoegen. Dan moet hij samenvoegen. Maar als dat al, hij heeft dat gedaan en hij wordt eerder wakker, er is niks aan de hand, hij wordt eerder wakker, dan moet hij die laatste gebed opnieuw bidden. Dat was het voor vandaag. Ik ben het voor vandaag. Aftagfirullah al-héwalakum. Aftagfirullah al-héwalakum. Inawar al-ghafur al-rahim. Subhanarabbiqa rabbi l-ezzati amma y-sikhon. Was-salam al-al-marsaleen. Alhamdulillahi rabbil alameen.